YouTube pakt complottheorieën aan. De site komt met nieuwe, strengere regels tegen de verspreiding van complottheorieën die oproepen tot geweld. YouTube was al bezig met het verwijderen van video's en kanalen. Nu gaan ze ook video's weghalen waarin mensen met geweld worden bedreigd. Waar complottheorieën zijn, zijn ook complotdenkers. Dat zijn er meer geworden sinds de coronacrisis. Daar waarschuwde de Nationaal Coördinator terrorismebestrijding en Veiligheid vandaag nog voor. En daarbij speelt natuurlijk ook sociale media een rol. Niet als sociale media. Maar de sociale media zijn een soort blaasballig die kleine incidenten opeens heel groot maken. Waarbij mensen zich opeens heel snel vinden, nog meer bozer worden en soms is het ook zo weer weg. En dat proces van mensen die er eigenlijk al waren voelde zich nu wat meer verenigd in het proces van COVID. Vorige week zette Facebook ook al stappen om de verspreiding van complottheorieën tegen te gaan. Landen die lid zijn van de EU moeten nu al beginnen met voorbereidingen treffen voor als er straks een coronavaccin is, zegt de Europese Commissie. Dat vaccin is er nog niet, maar landen moeten van de Commissie alvast op zoek gaan naar personeel dat de inentingen straks kan geven. Ook krijgen de landen het advies om hun inwoners alvast te motiveren om zo'n inenting te nemen. Als je tijdens je rijlessen geen mondkapje draagt, mag je ook niet meer op examen, zegt het CBR. Tijdens je praktijk- en theorie-examen moest je sinds mei sowieso al een kapje dragen. Nu moet je dat vanaf maandag dus ook tijdens je lessen. De directeur van dit familiecircus zit met zijn handen in het haar. Ja, wat moet ik dan zeggen? We zijn gewoon kapot gemaakt. Klaar. Circus Barani zou vandaag de eerste voorstelling geven in Berg op Zoom. Maar door het nieuwe evenementenverbod gaat dat niet door. En dus is het hele circus daar gestrand. Zonder geld, zonder eten. Die plekken zijn nog allemaal verkocht, reserveerd geweest... Maar het mag niet. Het mag alleen in theater, bioscoop en Hollands Casino. En zonder inkomen kunnen de artiesten en hun gezinnen voorlopig geen kant op. Gelukkig schiet de buurt de hulp. Er is een doneeractie gestart voor het circus. En buurtbewoners brengen eten voor de mensen en de dieren. Het weer nog op de meeste plaatsen droog. Het is zo'n 12 graden. Staat ook best wel wat wind. Morgen een zonnetje, meestal droog en ook 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Ik ga...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 Het onmiskenbare stemgeluid van Julian Cope en zijn band, Operation Hurricane, en Bittersweet, oftewel Rock 'n' Roll portrays a different view so i'm not to blame The world it all sense you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 in één keer voor de keuze komt te staan als jij ermee opgezameld wordt. Wat doe je dan? Wat doe je dan? Daar gaat het uh, over de elected van uh, Roaming Lands. En de dame in kwestie die je hoort is Romy Laarhoven. En ze komt uh, zowaar, hier zelfs nog uit de buurt. Uh, ik geloof uh, dat ze opgegroeid is in uh, Zwareburg...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 Ik denk dat dat uh, geen nadere uitleg nodig heeft, lijkt mij in deze periode.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 uh, vorige week is deze week is eigenlijk de eerste single uitgekomen. Ja, die gaan we zo draaien, natuurlijk. Uh, is, dat, is dat ook meteen de opmaat naar uh, meer werk van jullie? Dat dat wat ja, wordt ja. in een EP of, of iets? Ja, er komt een EP begin uh, 2021, mm -hmm. over een paar maanden. Uh, die, die komt dan uit. Uh, maar we zijn ondertussen al bezig met het opnemen van het volgende album. Mm -hmm. Dus we gaan, nee, we gaan, we gaan lekker.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 Michael Broekhuizen hm. en Bas Vosselman uh, ja, en ikzelf en uh, ja dat, dat klikt gelijk en ja. En Kai zit er ook ja, bij geloof ik? Elephant. Ja, ja Kai zit er ook bij. Ja, ja. ja uh, want uh, Elephant, uh, uh, hoe, zijn die hoe zijn jullie aan die bandnaam gekomen? Ja dat is een uh,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 heeft absoluut een, uh, absoluut een ziel. Ja. En, uh, maar er zijn ook plekken waar je, ja, waar je wel ongelukkig van uh, kan worden als je er woont. Ja. Dan moet je, moet je een keer met Kai over praten, denk ik. Uh, <laughs> maar uh, nee, ja, goed. We blijven een band uit Rotterdam. Dus, uh... Ja, maar ik bedoel ook even gewoon het uh, leven op zich. Als ik uh, de verhalen hoor van uh, de Maasilo afgelopen zaterdag... Uh, in het uh, programma van Willem de Waard... Ja, dan zijn de mensen gewoon... Uh, met de hart en ziel bezig om iets op uh, te zetten. En vervolgens uh, zitten ze met angst en beven te kijken naar bijvoorbeeld de persconferenties. van wat zat er nou weer eigenlijk op ons ja. uh, te wachten. Want dat bedoel ik eigenlijk, daar hebben we het over. Dat, dat is, ja, nee, dat, dat is ook. Uh, we waren uh, vorige week in Rotown. Huh? waar we een soort kleine uh, masterclass-achtige uh, show speelden. Ja, en toen waren ze al in de, in de stress voor het organiseren van Let's Go the Hill. Huh? Uh, ja, daar hebben die mensen een hele jaar voor gewerkt. En. Uh,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 is golden It must be harvest time Hold your breath We might never make it But we have to try Just look at the sky Just look at the sky Shimmery water Oh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 My arms so tight just like a dream I try to keep you awake with me So we stay up all night just to feel it breathe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 Heeft u dat nu ook? Dat de PTT al uw postduif vervangt en zijn groen schildert? Dat u zojuist een postduif aangeschaft voor anderhalve ton de lucht in laat en uw buurman schiet hem uit het zwerk? Praat geen poep. Ga uit mijn gezicht! Oh, de muziek begint alweer. Het wordt gezellig! Ja! Vraagt u allemaal even mee?